Bagage tot 75 centimeter moet in de bagagerekken passen. Er kunnen regels en kosten gelden. Zie Eurostar.com. En heerlijk voor vanavond. Appelbonniets. Vier stuks, maar 2,49. Voor dat geld hoef je niet te wachten tot oudjaarsavond. Aldi. Iee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm?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 1 minuut over acht, Joost hier, het Q-Music-nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke? Goedemorgen, het Rode Kruis vreest voor meer zwaar gewonden deze jaarwisseling. Er wordt veel vuurwerk verwacht, omdat dit de laatste keer is... dat het nog legaal mag worden afgestoken. Ook omdat veel mensen toch experimenteren met illegaal vuurwerk. Eigenlijk drie dingen. Eén, brandwonden. Twee, ja, eigenlijk wat in het oog. En als het drie eigenlijk de amputatie ja, het Rode Kruis roept op voor mensen die eerst de hulp verlenen... om alvast de EMBO-app te downloaden. In Rijnsburg, Zuid-Holland, zijn tien mensen opgepakt... die vuurwerk gooiden naar de brandweer. Die was bezig met het blussen van een stapel brandende kerstbomen. Deel van de brandstichters werd snel omsingeld door de politie. De rest werd opgespoord met een helikopter. heeft er niemand gewond. Suriname houdt vrijdag een dag van nationale rouw. Een man stak daar afgelopen week negen mensen dood... waaronder vier van zijn eigen kinderen... Hij had ruzie met zijn ex en is daarna doorgeslagen. Na zijn arrestatie werd hij doodgevonden in zijn cel. Vrijdag hangen de vlaggen halfstok in Suriname... ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Steeds meer mensen laten na hun dood... hun spullen en geld na aan een goed doel. In 2024 ging het om bijna 500 miljoen euro. Dat is zo'n 40 meer dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die Nieuwsuur heeft opgevraagd. Deze hoogleraar vertelt bij de NOS meer over die donateurs. Goede doelen krijgen bijna alleen maar erfenissen van mensen zonder kinderen. Als mensen geen kinderen hebben, dan gaat er niks... Euh, via de familie naar de volgende generatie... maar kunnen mensen zelf bedenken... Hey, ik wil het misschien nalaten aan een goed doel. En dat bedrag dat stijgt... Vooral goede doelen in de zorg, dierenbescherming en mensenrechten... krijgen veel geld, van 1000 euro tot zelfs een heel huis. Het meest werd nagelaten aan KWF-kankerbestrijding. En dan gaan we naar het weer van Weerplaza. Vanochtend kan het nog even vriezen, maar we krijgen een zonnige winterdag. Alleen aan de kust is kans op een bui. Het wordt 3 graden in Limburg tot 6 graden aan de kust. Vertraging op laad 12 Arnhem-Oberhausen tussen Dijk en Duitsland. 2 kilometer, 7 minuten. Fout het jaar uit. Met Q-Music en de beste hits uit het Foute Uur. Tot en met oud en nieuw. Fout en nieuw. Q-Music. Joost Swinkels. Zometeen spreken we onze eenkoppige sportredactie Luc Heijs in Tiaf... bij het OKT. Zometeen meer na de police. Q music Q-Music, It's ripe! Right. RUN! Met Q-music en de beste hits uit het foute uur. Fout en nieuw. We'll be right Back Q En stak aan you, de neefjes van Michael Jackson. Zij zijn er ook bij. Aanwezig tijdens de the party. The Big One. 20 juni in de Philips Stadion in Eindhoven. Volgend jaar kun je erbij zijn. Maar binnen nu een 60 minuten, je kans op twee tickets voor dat prachtige prachtige feest in het schitterende zuiden. Voor nu gaan wij naar de Eenmans Sportredactie. Luc, goeiemorgen. Hey, goeiemorgen, vriend. Goeiemorgen. Um, Luc, zit er nog een haar op je hoofd na gisteren? Oh man, nou nog een paar, maar wat was het spannend. Ik heb heel weinig, uh, weinig stilgezeten in Tijalf uh, gisteren. Ja, jij bent onze ogen en oren tijdens het uh, Olympisch kwalificatietoernooi. Nemen even mee naar gisteren. Het was zacht gezegd een, een emotionele dag in Herenveen. Hoe was de sfeer? De sfeer was: uh, het begon heel goed en die bleef eigenlijk ook wel goed, moet ik, moet ik meteen erbij zeggen. Het was uh, volgens mij tot nu toe de drukste dag. Op het uh, Staatsloterij Olympisch kwalificatie toernooi. Uh, zo verder moesten. Het uh, ja, was een beetje prop op de tribunes. iedereen wilde het zien. Er stonden files richting Tialf. waar ik zelf ook nog in gestaan Ik dacht: jongens, jongens, jongens. Raad, laten we doorrijden. anders dan komen we nog te laat met z'n allen. Um, en het, het, het, het ging er echt om, het was, het was, het was ontzettend spannend. Het waren de, de, de 1500 meter bij de vrouwen en de 1000 meter bij de mannen. Dan moet je weten, dat zijn ook hele snelle rondjes, dus heel snel achter elkaar volgt iedereen elkaar op. En het, wij zijn het enige land met zo'n olympisch kwalificatietoernooi. rij je heel goed dan ga je naar de Olympische Spelen. Rij je toevallig deze week minder goed... dan ga je gewoon niet. En Joy Beunen heeft gisteren gewoon iets minder goed gereden. moet ik heel even uitleggen. Joy Beunen heeft de afgelopen weken, de afgelopen maanden... op de afstand die we gisteren verreden... de 1500 meter bij de vrouwen... alles gewonnen wat er maar los en vast zat. Maar gisteren niet. En dan ga je gewoon niet naar de Olympische Spelen. Ja, Dat had hij niet verwacht. Dat had de media niet verwacht. Niemand had dat zien aankomen. Ook... Haar vriend Kjeld Nuis niet. Kjeld 36 jaar schaatser, meervoudig olympisch kampioen, die moest daarna in actie komen op de duizend meter. Daar werd hij derde. Dat is dan genoeg voor een plekje voor de Olympische Spelen op die afstand. Maar die was de afloop ook woest, woedend. Die moesten huilen voor de camera. Die zeiden, T: oh, het gaat nergens op. Wat zijn we hier aan het doen? De buitenlanders lachen ons uit. Wat doen we hier? We sturen de beste schaatsers niet eens. En hij kent dat, dat gevoel, nou. hè? want hem overkwam dat eerder. Hè? Dat hij, dus, hij was zeg maar de joybeunde de vorige keer. Ja, klopt. Hij heeft Twee keer heeft hij een Olympische kwalificatie doorgeschatst. En is hij niet gegaan, terwijl hij wel daarvoor alles had gewonnen. Dus uh, hij kan heel goed begrijpen hoe dat gevoel is. Het ook mooi om te horen van hem hoe uh, ja, Joy net klaar was. In tranen was. Uh, uh, helemaal doorheen zat. Het was een mensje hoop, zei had. En hij moest daarna meteen gaan warmrijden. Er was geen tijd om elkaar even te troosten. Er was geen tijd om elkaar in de armen te vallen. Hij moest die race nog rijden. Ja, dat is, dat, is, dat is bizar. Een ander mooi voorbeeld is uh, Tim Prins, schaatser. Die is 22 jaar oud. Die eindigde in dezelfde tijd als Kiel Nuis. In dezelfde race. Zij kwamen echt allebei met de schaats op hetzelfde moment over de finish. Thijalf hield echt zijn adem in. Het was echt... Je kon een speld horen vallen. Uh, en toen bleek Kjell Nuis vijfduizendste sneller te zijn of zo. Maar gaat hij wel en Tim Prins dus niet. En dat is ook zo ontzettend balen voor zo'n jonge jongen. Die heeft vandaag nog wel een kans. Vandaag uh, de 1500 meter bij de mannen. Ook daar is Kjeldnuis heel goed in. En de 5000 meter bij de vrouwen. Dus dat wordt weer een spannende dag vandaag. God, Luc, dat Thea. Ik, ik vind het, het is geliefd en gehaat. Maar er wordt ook wel gezegd, en dat, dat moet ook wel gezegd worden. We hebben samen deze afspraak gemaakt, toch? Dat is ook wat die schaters wel iedere keer zeggen. Van ja, Wij wilden dit, wij wilden dit op deze manier. Ja, ik, ik weet niet hoe, hoe ze alle schaatsers het willen, maar de, de bond heeft het zo besloten en we zijn allemaal akkoord meegegaan. Dat klopt zeker. En het is, je stuurt wel echt de beste, want het is een mooie laatste uh, krachtmeting voordat de, de Olympische Spelen gaan, uh, gaan beginnen. Uh, dus je bent er bijna zeker van dat je elke keer wel de, de beste stuurt. Ja. Maar het is niet goed voor de spanning van, die, van al die gasten en al die vrouwen. Die kunnen dat bijna niet meer aan. Die denken, ik doe heel het jaar mijn best en dan wordt ja. op één race bepaald of ik ga of niet. Dat is, dat is bijna onmenselijk. Aan de andere kant, ja, als je op de tribune zit, als je er bent, als je aan het kijken bent, het is elke race raak, want iedereen rijdt echt voor wat hij waard is. Dus het is wel echt spectaculair. En mocht je nu luisteren en denken, nou, ik wil mijn hart ook even testen vandaag, dat kan. Je kunt zelf nog naar Tialf gaan vandaag. Um, in de hoek, in de bocht eigenlijk van uh, Tiaf zit uh, Kleintje Pils, dat is de huisband, de Varen, uh, Die zorgt voor sfeer eigenlijk. Bij de start is het stil, maar daarna, hup, gaat Kleintje Pils weer spelen. Uh, ze hebben mij een uh, leuk mp3'tje Opgestuurd, Luc. Dan is een beetje de vraag wederom vandaag weer. Wat speelt Kleintje Pils hier? Ja, la la la la la la la la la. la. Nou, ik denk dat het op dit punt wel te doen zou moeten zijn. Uh, als je weet wat Kleintje Pils hier speelt, uh, deel dat dan vooral via de Q Music App. En dan uh, kun je vanmiddag nog zwaaien naar alle schaters. En zeker ook naar Luc van de Sportredactie. Nog één dagje, Luc. Ja, nog één dagje. Ik heb er zin in. Zet hem op daar. Dankjewel. Kijk Hoi hoi. Hoi oh, hoi. Celine de Jong komt eraan. The power of love naast Romaai. Tijdens Faalte Nieuw. Dit is Alors-Tans Qui dit étude, dit travail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 Hallo.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 Et puis seulement quand c'est fini alors on danse alors Your voice is right. in The Power of Love. Daarvoor Luc. De sportredactie onze ogen en oren in Tiaf. En je hoorde Kleintje Pils, uh, speelde een liedje. De grote vraag is, wat speelde Kleintje Pils? Erwin, goedemorgen. Goedemorgen. Toch even voor de administratie. Vandaag nog niks in de agenda. Je bent in staat om naar Tiaf te gaan. Ja hoor. Oké. Okay. Goed gehoord heb je. Goed gehoor heb je. Erwin, dit was namelijk hetgeen wat Kleintje Peel speelde. Jij dacht onderweg naar Duitsland vuurwerk halen. Ik ken het wel. Echt een knallen van een hit natuurlijk dit. Ja, zeker. Um, Erwin, wat hoor jij hier? Laat de zon in je hart van de René Schuurmans. Nou Erwin, ja, ik kan daar kort over zijn. Maar dat is natuurlijk hartstikke goed. Gefeliciteerd Erwin. Dankjewel. Dus maak even een ommetje via Duitsland en richting Tiaf. Lekker gaat ze kijken vandaag. Ja, ja, nog even naar Duitsland. Veel plezier op het Staatsloterij Olympisch kwalificatie toernooi Voor vandaag je wint twee tickets. Zet hem op! Dankjewel. Een lach, een vloed, een blij gezicht. Een vogel zweven naar het licht. Oh, het lijkt zo gewoon. like so Nee, Schuurmans tijdens Fouten Nieuwe en Laat de zon in je hart zometeen nog veel meer foute muziek. Madonna Like a Prayer komt eraan. En het zal je maar gebeuren. Dat je een lot voor een loterij en iemand cadeau doet. En op dat lot valt iets van een aanzienlijke waarde. Het gebeurde iemand die wij meteen gaan spreken. Die gaf echt...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 van de Belastingdienst.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 in Randstad weten we dat er 124 banen nodig zijn om het weer te voorspellen. Van elektromonteur en finance manager tot engineer. Op randstad.nl vind je alle banen. Randstad, partner talent. En nog meer voordeel: 10 oververse oliebollen, naturelle met krenten, voor een rond prijsje van maar 3 euro. Aldi, vind jouw baan als engineer, monteur of finance manager. Ga naar randstad.nl. En heerlijk voor vanavond. Appelbeignets. Vier stuks, maar 2,49. Voor dat geld hoef je niet te wachten tot oudjaarsavond. Aldi. Half negen verkeersinformatie van flitsmeister Vertraging op de A12, Arnhem-Oberhausen. Tussen de dijk en Duitsland, 2 kilometer, 6 minuten. En de A325, Nijmegen-Arnhem, tussen Rezen en Elst. 1 kilometer, 3 minuten vertraging. Dan het Weer van Weerplaza. Waar niet is gestrooid, kan het lokaal glad zijn. Zonnig winterweer vandaag. Later op de dag wat bewolking. Kans op een bui. Het wordt 3 graden in Limburg tot 6 graden aan de kust. Fieke heeft het laatste nieuws. Goedemorgen. Twintig gemeenten hebben dit jaar een vuurwerkverbod. Dat is er één meer dan vorig jaar. Dat lijkt uit een rondgang van het ANP. Nieuw op het lijstje is Zwolle. Ook zijn in ruim 100 plaatsen vuurwerkvrije zones ingesteld. Bijvoorbeeld rond ziekenhuizen, dieren, asiels en scholen. Een landelijk vuurwerkverbod ligt al klaar voor volgend jaar. Juist daarom waarschuwt het Rode Kruis om goed op elkaar te letten. Ze verwachten dit jaar extra veel vuurwerk en meer slachtoffers. Een Nederlands gezin is in Spanje gered van hun zinkende zelschip. Ze kwamen in slecht weer terecht toen het misging. Volgens Spaanse media was het schip al half gezonken toen een kustwacht ze redde. Het gaat om een gezin met twee kinderen van zeven en negen. Het hele gezin was onderkoeld en ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En het wordt komend jaar drukker op de weg. Daardoor ga je nog vaker in de file staan. Er komen steeds meer auto's bij volgens het AD. En op veel plekken zijn wegwerkzaamheden. Het openbaar vervoer is voor veel mensen geen alternatief. Wie de file zat is, past eerder werktijden aan... of blijft vaker thuiswerken dan dat ze voor de trein kiezen. Oliebollenbakkers verwachten een goed jaar... Ze denken iets meer te verkopen door het koude en droge weer. Volgens bakkers kan goed weer zorgen voor 15 tot 20 procent extra verkoop. Oudjaarsdag wordt bewolkt met temperaturen tussen de 4 en 7 graden. Dat is niet alleen goed voor de verkoop. De oliebol blijft er volgens de bakkers ook knapperiger door. Nederlanders eten rond de jaarwisseling... trouwens gemiddeld 2 tot 3 oliebollen per persoon. En de klassieke oliebol zonder krenten blijft het populairst. Ik weet wel dat ik... Um, ik denk... Vier over twaalf sta ik met een krentenbol in mijn mond. Een oliebol in mijn mond. Met de volle krenten. En dan sta ik denk ik met de andere hand mijn telefoon in mijn klauwen en de andere hand, dat is die oliebol in de mond... en dan zou hup, links sta ik die loten in te voeren van de loterij. Ik heb twee oudejaarsloten cadeau gekregen... dus dan is gewoon het moment dat ik ga zien dat ik multimiljonair word. Um, nu is ook een beetje de vraag, wat valt er op die loten... en moet ik daarvan misschien nog iets terugschenken aan degene van wie ik ze heb gekregen? Het zijn namelijk cadeautjes geweest. En dat is altijd een beetje mijn angst als je lot cadeau doet aan iemand... dat er dan een supergrote prijs op valt. Dat zou, dat zou toch vervelend zijn als jij daar toch blijkt dat jij... 50.000 euro hebt weggegeven. Ja, oh zo. Ja, ja, nou ja, je geeft zo'n lot alleen aan mensen... die het ook gunt, toch? Nee, dat klopt, maar je gunt het jezelf toch altijd in. Als jij nou een lot geeft en er valt 50.000 euro op... dan zeg je toch, dan, dan, nou, ergens moet je dan toch balen. Ja, ik geef dus nooit Nee, maar daarom ik geef ik... Ik krijg er overigens wel bijna elk jaar... een, ja. een, een, een, een vijfde lot of zo. Dan, ja. Nu is het zo dat ik uh, zometeen iemand spring? Die heeft een lot cadeau gedaan. En op dat lot is echt een groot prijs gevallen. Uh, wat dat voor hem heeft betekend, uh, hoor je zo meteen. Q-Music, Joost Swinkels. En meer foutenhits, DJ Boozy, Woozy, na Madonna. Q-Sounds battle with you.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 sound. En Party of Hugh in de daarvoor, Madonna en Like a Prayer. Bijna kwart voor negen, Joost hier op de plek van Mattie en Marieke. Ja, Het zal je maar gebeuren dat je een lot cadeau doet aan iemand... en op dat cadeau gegeven lot, daar valt dan een gigantisch grote prijs op. Joey, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe lang ben je er zuur van geweest? Een uh, dag of vijf. Een dag of vijf, daar kan ik me heel goed iets bij voorstellen. Um, Joey, zonder meteen te verklappen hoeveel er of wat er op is gevallen, kun je me even meenemen in deze familietraditie? Want dat was het. Daar is het uit ontstaan, toch? Ja, klopt. Nou ja, mijn oom uh, deed vroeger altijd uh, een loodje aan ieder gezin uh, apart. En uh, ja, die zeggen altijd gewoon: uh, hier hebben jullie een loodje voor kerst. En uh, wat, als er wat opvalt, uh, delen we mij. En uh, ja, de is er helaas niet meer. Maar uh, ja, ik heb het eigenlijk een beetje overgenomen. Ja, jij bent in de rol gesprongen van die oom... En jij gaf iedere keer in jouw familieleden ook een lot. Ja, klopt. Wij gaan terug naar 1 januari. Welk jaar was het? Uh, afgelopen 1 januari. 1 januari 2025. Je denkt een nieuw jaar. Vol goede moed beginnen we eraan. Nou, de moed zakte in jouw schoenen, want jij kreeg een appje van jouw stiefzusje. Um, ja. Jij zag dat bericht en je kon het eigenlijk niet geloven, toch? Nou, het was, was zo, mijn schoonbroer uh, mijn die uh, zette in de app zocht uh, het vroeg dus je wordt een beetje wakker met een kater natuurlijk ja. en die zette erin van uh, bedankt voor de mini. Ja. En toen dacht jij, ja oké, okay, het zal wel. We. Ja, we hebben gewoon gelachen. Het was in een groepsapp Dus uh, ja, wij allemaal een beetje zo van, ja, grappig. Maar uh, ja, leuk geprobeerd. Want ja, er zijn wel vaker gaan er van die dingen rond natuurlijk. Dat je ja. opent op social media van, uh, je hebt dat gewonnen, je hebt dat gewonnen. Ja. En, en uh, ja. Toen op een gegeven moment dacht je toch, nou, ik ga maar eens even bellen. Ik ga maar eens even kijken wat er is gebeurd. En dan vertelt jouw stiefzusje, Joey, je raadt nooit wat er is gebeurd. We hebben gewonnen. Een mini een fucking mini cooper. Is er gevallen op het lot wat jij cadeau hebt gegeven? Ja. Joe, wat gaat er dan door je heen? Je denkt dat toch helemaal, had ik dit lot maar gehouden? Ja, kijk, uh, 20% kans had je, want ik had vijf loten gekocht, dus ja. Uh, yeah. Och, jongen, toch. En dan, wat ga je dan doen? Want je denkt dan ook, ja, ik, ik, ik, ik kan het niet meer omdraaien... maar, maar heb ik recht op iets? Kan ik, iets, kan ik misschien iets krijgen... moet ik mijn handje ophouden, moet ik wachten, moet ik stilzitten... wat ga je dan doen? Nou ja, kijk, je baalt altijd, altijd gelijk natuurlijk. Want je gunt iedereen alles. Maar ja, in het begin denk je wel zo van... Ja, waarom moet ik precies dat lot weggeven? En uh, ja, daar maak je eigenlijk een beetje druk over. En de eerste paar dagen baal je er een beetje van, weet je wel. Maar ja, op een gegeven moment uh, zakt dat ook wel weer. Want ja, het komt binnen je familie terecht. Dus dat maakt het al een beetje beter. Dus, uh, dus ja, maar... Ja, toch zat de balen er wel even in. Maar om hoeveel geld ging het? Want je, je, je wint dan een nieuwe Mini om hoeveel geld gaat. Het is dat 20, 30.000 euro ongeveer. Uh, ik, je kan op die Mini kiezen. En ik, uit mijn hoofd gezegd op 19.000 euro, geloof ik, komt die koers. En wat is er met die Mini gebeurd? Uh, nou, die Mini die, uh, hebben ze eigenlijk uh, ingerolen. En ze hebben een duurdere Mini gekocht. Nog een duurdere Mini? Ja, ze hebben een beetje geld bijgelegd. En ze hebben eentje helemaal naar de zin uh, gekozen. Dus dat... Het is ook wel mooi dat ze dan een auto heeft... die helemaal naar de zin is en waar ze echt van, uh, van geniet. Dus dat is wel leuk. Hé, hey, en dan Joey, toch nog de vraag. Heb jij nog iets gekregen? Zeker weten, zeker weten. Oh ja? Ik heb, uh, ja. ja, ze hebben... Ik heb gewoon uh, 2000 euro gekregen, dus... Uh, een kleine, kleine, kleine pleister op de mond. Maar een gewaarschuwd mens stelt voor twee. Denk even na ja. voordat je een lot cadeau doet aan iemand. Want er kan zomaar eens een nieuwe mini van 19.000 euro vallen. Um, Joey, ja. uh, ga je dit jaar weer doen? Uh, nee, ik heb dit jaar niet gedaan. <lacht> <lacht> <lacht> Dat kan ik me wel eens bij voorstellen. Uh, Joey, prachtig uitdijnde, jongen. Tot later. Dankjewel. Aye, aye. Dit is Paul de Leeuw. Ik heb je lief. Ik weet niet of je zit te wachten Op een vriendelijk woord van mij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 Vier hele kleine woordjes. En al maakt je dat een beetje bang, heb je lief. veertien Viertien bloemenkorsen lang. Ik droom het tijdens ons zoveel. Of als je plotseling lacht, Ik zie het in vallen.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 and new. I, I love the colorful clothes she wears And the way the sunlight plays upon her hair I hear the sound of a gentle mood On the way that lives her perfume through the air en fouten nu? Een good vibrations. Nou, je mag ze laten trillen, die stembalden zometeen. <middels> Fluiten kan je zometeen twee tickets opleveren voor je wel. De foute party, The big one. Oei, wie wat waar precies? Zometeen ook het nieuws van 9 komt. Rafiek. goedemorgen. Goedemorgen. Poetin neemt afstand van de vredesonderhandelingen met Oekraïne nadat zijn privéverblijf zou zijn aangevallen. Zometeen meer foute muziek. Black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 Niks 18 betekent dat je ook thuis, tijdens oud en nieuw... geen alcohol aanbiedt aan jongeren onder de 18. Nu bij Gamma, de giga-eindejaarsdeals. 40% korting op Bruinzeelvloeren. Bekijk alle eindejaarsdeals op gamma.nl. Kijk om je heen en je ziet het. Bijna elk levend wezen zorgt. Elke roedel. Elk nest. De mens is een sociaal dier. Je zorgt voor je zusje, je liefde, je buurman...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 Het is Sale Best Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap.